Bij de landing in de Russische stad Kazan is een Boeing 737 van Tatarstan Airlines verongelukt. Alle 50 inzittenden zijn om het leven gekomen. De Boeing kwam uit Moskou. Het toestel had eerder een mislukte landingspoging gedaan. Het explodeerde bij de tweede poging. Over de oorzaak is nog niets bekend. Persbureau Interfax meldt dat de piloot mogelijk een fout heeft gemaakt. en wordt niet uitgegaan van een terreuraanslag. De Pakistanse regering wil oud-president Musharraf... laten vervolgen voor hoogverraad. De regering wil dat hij zich voor het Hoge Rechtshof verantwoord... voor het afkondigen van de noodtoestand in 2007 tijdens volksprotesten. Musharraf schortte toen de grondwet op. Het verzoek wordt waarschijnlijk morgen ingediend. Als Musharraf wordt veroordeeld voor hoogverraad... kan hij de doodstraf krijgen of levenslang. Het weer, kans op motregen, komende nacht mist... en het kan een graad gaan vriezen. Morgen vooral in het zuidoosten en oosten, af en toe zon...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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Gewapende hulppieten. Nog nooit werden zwarten zo goed beschermd als gisteren in Groningen. Goedenavond, dames en heren. De hele maand november in Holland Dok Radio... Verandering. Straks werpen wij een blik op onze vleeselijke woning. Als wij ontslapen zijn, hoe ziet ons stoffelijk overschot er dan uit? Hoe verandert dat? Daarvoor een Nederlandse jonge schaatscoach... die een jaar geleden plotseling gevraagd werd om in China schaatsers te gaan trainen. Daarvoor um, de vraag hoe houdt een barpianist zich staande in deze zakelijke tijden? Maar nu eerst... Een verandering in het leven van Pieter de Lange. Pieter was nagenoeg blind. Maar hoe is dat nu? U hoort het in Veranderd. goed, jongen. Ja, ja nee, laat nee, blijven. Goed. Ja. goed, zo. Zo is braaf. Dat is Ole. Ja, ik ben heel blij met hem, want ik heb hem nog wel nodig. Ja, het komt allemaal door eten. ja. Uh, smoothie. En uh, wat. Uh, smoothie, dat is uh, fruit en groente. Uh, het is alleen maar fruit, groente. Uh, noten. Uh, wat is nog meer? Uh, zaden en granen. Dat zijn allemaal de producten die ik uh, eet. Hier heb ik bananen. Een trots bananen. Nou, ik ga ze gewoon maken. Twee appels, zo de leg ik even hier neer, en dan heb ik nog een stap uh, spinazie, en spinazie wordt niet gekookt, het dus wordt rauw gegeten, <laughs> maar we gaan wel door de, door de blender. Nou, en dan, uh, maar om dat nou uh, vochtig te maken, want als je alleen maar fruit doet, dan, dan word, krijg je massief iets, dan dus moet je dus uh, een doek meten met, uh, met sap. Ik moet even uh, een paar minuten door uh, Nou, het is, het is om te zien, het ziet er helemaal niet uit, maar het smaakt voortreffelijk, vind ik. Maar vooral de kleur is zo gifgroen. Maar ik hoop dat ik de lust. <laughs> ja, ik zie wel veel uit. Ja, dat verbaast me zelf ook nog. Ik nee, dat zie ik veel. Ja, dat had ik dan voorheen niet zoveel kunnen zien. Het is heel veel wat ik zie. Ik wist niet dat het van het eten kwam. En, en heel vaag zie ik ook uh, zie ik jou uh, staan. Ik ben, ik ben fietsenmaker en ik werk uh, op Center Park. En uh, daar, maak, uh, daar zijn duizend fietsen en die moeten gemaakt worden... En uh, ja, ik doe met veel plezier en ik werk graag met, uh, met de collega's daar. Dat is, uh... ik heb ze wel verteld. Ja. ik ben nog niet naar de dokter geweest, maar ik ga het uh, volgend jaar wel naartoe. Ik ga wel uh, vragen van, uh, of ik wel op mijn netvlies uh, kan zien. Ik hoop dat, het, uh, dat de dokter zegt, ja, dat is wat veranderd. Nee, <laughs> ik vind het wel eng. <laughs> Pieter de Lange, hoorde u. En als die zo doorgaat, Pieter, dan verhuilt hij binnenkort zijn hond voor een auto. Veranderd was een NTR-programma gemaakt door Joris van de Kerkhof. Eindredactie Willem Davids. En dan nu... Henk de Wit. Henk is 68. Hij zit 48 jaar in het vak zoals we dat noemen, het vak. Henk is namelijk barpianist. Nou ja, nee, niet alleen barpianist. Hij zingt ook en hij maakt op zijn piano of op zijn vleugel... mooie, ouderwetse akkoorden. Van die, van die douches van tonen. Henk speelt onder andere in Brasserie Keizer in Amsterdam... bij het Concertgebouw. Maar hoe lang nog? Niet dat Henk niet meer wil. Nee, Henk begint net. Maar... Wil brasserie Keizer nog? Wil men überhaupt nog live muziek? We gaan luisteren naar Hink, zijn ex-partner, en uiteraard zijn piano over het vak, de valkuilen en over zijn one minute of fame. Wij gaan luisteren naar. Mag het wat zachter? Dan doen we even de versterker even een beetje aan, zo. Nou, en dan hebben we hier uh, de piano. Dus, en dan speel ik wat, kan ik wat, uh, wat instrumentaals spelen. En dan heb ik hier uh, uh, uh, het grote toetsenbord van, van Kurzweil. En daar uh, speel ik dan, heb ik dan in mijn rechterhand de harmonieën. In mijn linkerhand heb ik een uh, bas geprogrammeerd. Die een klein uh, symbool uh, uh, uh, triggert. Dus meespeelt niet meespeelt, want ik moet wel zelf de basnoten moet ik spelen, maar dan krijg je zoiets hè. Dat is zo, zo, zo iets, Dat zijn dan je, je, je, je instrumentale dingen. En dan, uh, ja, ik speel, ik, ik, uh, mijn teksten, dat lees ik meestal ook mee. Met, want ik schrijf op een gegeven ogenblik. Uh, schrijf ik nog steeds op de ouderwetse manier, schrijf ik op papier, schrijf ik de tekst. Dan ik luister ik naar het nummer op de tekst. En dan op een gegeven ogenblik. Uh, heb ik Met een koptelefoon heb ik, heb ik het nummer hier op mijn computer staan. En dan ga ik de akkoorden ga ik uit, uh, uitzoeken. En dan, als dat gebeurd is... dan ga ik het nummer spelen en zingen. Maar je begrijpt al, dan wordt het niet een nummer van Elton John... maar dan wordt het een nummer van Henk de Wit. Ondanks het feit dat je gewoon hetzelfde nummer speelt. Maar het gaat naar, jouw eigen, naar je eigen stijl. Dan zing je gewoon... Strolling in the park... What's in winter turn to spring? Walking in the dark. See your lovers do the thing. That's the time. I feel like making love to you. Enzovoort. Weet je, en, en, en dat gaat dan een eigen... Eigen, weg gaat het. Uh, je eigen interpretatie, je eigen ik, je eigen. En dat maakt muziek zo prachtig. Pff, uh, Saskia en uh, Frank Emirella, Mirella, Gebroeders Brouwer, uh, uh, wie nog meer? Lee Towers, uh, Anita Meijer. Uh, ja, ik, ik, ik, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd, gewoon, dat ben ik, ben ik allemaal kwijt. Maar die toen de tijd allemaal uh, bekende, bekende mensen waren, gewoon. En, uh, en ook hitsarren en, en al dat soort dingen meer. En wij speelden dan in, in, uh, overal in het land. En dan, dan kwam op een gegeven ogenblik de... <coughs> oh, sorry. Dan kwam de artiest uh, of de artiesten, die kwamen dan uh, uh, op een avond, uh, in het midden van de avond. En dan werden er werden meestal één set van een uur werd gespeeld. En dat was het. En uh, Corrie Konings, uh, Van Huilen is van te laat En al die, uh, al die mensen... Uh, uh, uh, hoe heette die handen ook alweer? Uh, ja, dat ben ik kwijt. Ik weet niet alles allemaal niet te zeggen. Zo, dan lopen we dan uh, vlakbij het, uh, het concertgebouw. Heerlijk, in een uh, bijna novemberbui. En uh, op weg naar uh, uh, Brasserie Keizer, waar ik vanavond uh, voor uh, de mensen even weer wat uh, muziek mag uh, ten brengen. En we hopen op een, op een uh, uh, gezonde en gezellige avond. Uh, mijn ouders die zijn niet meer. Nou, dat is al een jaar of 25 geleden, denk ik wel. Of nog langer. Ik weet het niet precies de datum, maar uh, dat is heel lang geleden in ieder geval. En ik had nog een zuster. En die is, uh, even kijken, vijf, zes jaar, zeven jaar geleden overleden. Dus ik ben de, de enige in de, in, de, in de. Ik sluit er rij, zou ik maar zeggen. En mijn naam is De Wit met een, met een D. En uh, ik ben gewoon de laatste der. der uh, de, de witten, als ik uh, een bepaald gezin uh, in de gelukkige omstandigheid zie met, uh, met, met kinderen en uh, allerlei andere zaken, dan, dan uh, bekruipt mij wel eens de weemoed of althans zoiets van, dat heb ik niet bereikt. Of een vorm van, uh, van samenwonen of uh, liefdevolle genegenheid naar je kinderen en noem maar op. En dat, uh, dat ben ik af en toe wel eens, uh, ja, dat is af en toe wel nou niet pijnlijk hoor, zo bedoel ik het ook niet, maar ik denk er wel eens aan, ja. Absoluut. Hé, hey, zo. Hi Jank. Ik heb een kaart en die je moet niet geloven. Nou, ik zie het aan je. Je hebt een kleur rood. Was het gisteravond zo dol? Ja, het was gezellig. Met Kim natuurlijk. Was het wel Kim? Ja, het was Kim. Oké, okay, dan gaat de sigaretje. We zijn 15 jaar samen geweest. En toen was het echt uh, de kruik gaat zo lang te water. En ik vind de relaties die mogen best wat van je vragen. Je moet er ook altijd voor vechten. Maar als je het gevoel hebt dat je eigen persoonlijkheid in het geding komt. Dat je te ver moet gaan. Ja dan is het, uh, dan is het bij mij opeens over. En we hebben nog wel, ik heb nog wel keurig gewacht tot Henk uh, andere woonruimte gevonden had. Want je zet iemand niet op straat na al die tijd. En ook 15 jaar samenwonen houdt in dat je heel veel dingen samen hebt meegemaakt... die zoveel betekenen dat je iemand ook niet los kan laten. Het is nooit prettig om uh, geconfronteerd te worden... met iemand die er een beetje een puinhoop van maakt... terwijl je uh, toch op iemand gesteld bent. En het is ook niet prettig om iemand hier helemaal dronken... voor je huis op een bank te zien zitten... omdat hij niet meer weet wat hij moet doen. Dus uh, het is een... ja, Je, je kan iemand, zo iemand gewoon niet sturen... want die is alleen maar eigenlijk op zoek naar zichzelf... En hij is ook al bang om zichzelf tegen te komen. Dus dan krijg je een vlucht. En daarin was hij gewoon niet echt bereikbaar meer voor, voor zijn directe omgeving. Ja, en het was natuurlijk ook waar je ook was of hoe je ook was. En met wie je ook was. Of wat de aanleiding was voor je gezelschap. Henk kwam binnen uit zijn werk. En iedereen uh, moest naar Henk luisteren. Want Henk die had gewerkt en dat is iets heel bijzonders. Wat hij allemaal weer, weer niet had meegemaakt. En dan was hij echt uh, rukzichtloos en Ik bedoel, hij hield met niemand en niets rekening mee. meer. Het ging om Henk, want die had een bijzondere prestatie geleverd. En dat, daardoor haakten natuurlijk ook heel veel mensen af. Wat hun sympathie voor Henk betrof. Die hadden zoiets van, als die man binnenkomt, vooral aan de hele avond. Dus ja, ja ik zeg al... Uh, hij was een beetje asociaal te noemen in bepaalde opzichten. En dat was niet altijd plezier natuurlijk. Ik heb, ik, dat, dat hoor ik niet. Ik, uh, ik, vind het, ik vind het aangenaam. Terwijl een heleboel muzikanten juist het tegenovergestelde denken. Omdat, het, omdat ze dan verlangen dat er aan hun geluisterd wordt. En bij mij wordt er wel ge, geluisterd. En er wordt ook gepraat. Dat zijn twee verschillende dingen, weet ik wel. Maar men vindt het over het algemeen wel aardig. Maar goed, dat, dat is afhankelijk van de stemming en, en hoe, de, hoe het publiek reageert. En, en hoe de gasten uh, uh, zijn. Maar meestal, uh, ik ben altijd zo, ik moet het niet zijn, maar ik moet er toch zijn. Het komt dan meestal via de bedrijfsleider. Nou, dan zegt hij van uh, Henk, uh, het moet even wat, uh, wat, uh, wat, wat zachter En uh, dat soort dingen meer. Maar hij zegt het op een dermate toon dat het ook zo acceptabel is. En een heleboel mensen die hebben een heel andere uh, vocabulaire en die, die zeggen het verkeerd. D dat voel ik ook wel als zodanig. Dat het, dat het een beetje, uh, een beetje uh, toch wel een beetje, ja. Want dan zit je namelijk net in een, in, een, in een leuk stuk te spelen. Het geeft toch een beetje volume. En soms ga je wat, wat harder en soms wat zachter. En dan kan het een beetje storend zijn, maar... Hang je er niet aan op, ik, eh, ik, ik worstel me wel de doorheen, dat is geen probleem. mag een wat zachter, ja. Jij... Ah, er was altijd een grapje tussen de muzikanten met wie Jeng vroeger speelde. Wat de tekst zou zijn of zijn graf. Eindelijk kan ik mezelf horen. En hier lig ik nu tussen de monitoren. Ik heb ook heel vaak tegen hen gezegd. Ik heb de microfoon hier geslikt. Die heb je helemaal niet nodig. Maar ja, Misschien is dat ook weer iets van die onzekerheid dat iemand wat harder praat. Dat kan allemaal. En more more than I did my baby. Nou ja, dat zie je natuurlijk hoe iemand eruit ziet. En hoe, hoe iemand zijn handen trillen. Ik bedoel, met Henk een drankje drinken was gewoon niet leuk. Want die dronk iedere wijn ongeacht de kwaliteit. Alsof het een glas oranje was. Dat was een, en, uh, Ik ben zelf ook wel een innemster. Maar het is toch wel prettig als je gewoon een beetje aan het genieten bent. Ben Henk was drank gewoon... Ja, een, een hulpmiddel om in een roes te komen. En vanuit die roes kon hij zich dan weer prettig voelen. Tot je natuurlijk tot hij wakker wordt. Aan de radicale omkering bij mij was, wel, was echt wel het auto-ongeluk wat ik gehad heb. Uh, dat ik met de fiets over, overstak op de weg... en ik moet erbij vermelden dat het uh, uh, Amsterdammers eigen... die altijd uh, snel nog even het stoplicht uh, negeren en dan even oversteken. En dat kwam in de gevallen uit goed. Maar in dit geval ging het fout. Dus ik werd aangereden en uh, uh, daarna uh, uh, kwam ik bij in het ziekenhuis... En daar heb ik twee of drie weken gelegen. En toen werd ik overgeplaatst naar een revalidatiecentrum. En daar ben ik bijna zes maanden ben ik daar geweest. Om te herstellen van botbreuken en nek en, eh, en longen. En de hele toestanden wat erbij kwam. Dag meneer Henk. Hey. Hoe is het, kan je? Goed hoor. Goed je ik heb je pas geleden nog gezien op tv. Ja. Ik zag je optreden. Gezellig hè? En he? die hele gezellige tent. Ja. Hey, met met, met uh, Dries. Ja. Ja, gek, gek. Ja. Nou, goh, het zonnehuis, het zonnehuis. Maar het eerste wat hij natuurlijk zag, was dat er een vleugel stond. Toen dus hij riep, hoi, er staat hier een vleugel. Nou, die kwam in zijn kamer, dat was best een uh, ruime kamer. Ja, het is allemaal heel onpersoonlijk natuurlijk. Maar die heeft er eigenlijk een ontzettende goede revalidatietijd gehad. En doordat hij uh, vanuit de rolstoel met zijn benen uit het gips... achter de piano mensen kon uh, amuseren en bezighouden. Wat ook een goede afleiding was voor hemzelf. En... Uh, Daarnaast ook is een wereld van een andere kant, zeg, waar hij nog nooit mee geconfronteerd was. Dus het had op hem persoonlijk ook een hele positieve invloed. Hij zag opeens wat mensen allemaal moesten doen, wat gewoon echt werken was. Ik bedoel, Hij kent natuurlijk de vrijheid als uh, muzikant, entertainer, maar niet de dwang van iedere dag... Uh, om dezelfde tijd opstaan en je werk doen wat niet altijd leuk is. Dus daar heeft hij heel veel van opgestoken en ook heel veel respect gekregen... voor mensen die dan niet zo'n roeping hadden als uh, Henk zelf uh, deelde. Want hij had altijd zoiets van, ah, jullie snappen er niks van. En uh, uh, jullie doen maar uh, braaf jullie werk. En ik moet vechten voor een bestaan. Maar nu zag hij ook dat men andere mensen ook keihard moesten vechten... om hun leven, werk, hun leven in te zetten voor andere mensen en werk buiten te houden. En dan ging ik voor het eerst ging ik mijn eerste stapjes doen hier met een visio. En, en uh, nou, dat leek natuurlijk helemaal nergens op. Mama's Waggel was nog veel erger, joh. dat is uh, niet te geloven. En dan leer je toch de facetten van het leven toch op, een, uh, op een indrukwekkende wijze leer, leer waarderen. En het heeft een totale omgekeer ook in mijn leven uh, uh, gehad. Zoals het niet meer bezoeken van cafés en, en dat soort dingen meer. Het had, iets, het had iets positiefs ook. Heel erg positief voor mij. Veel geleerd. Veel geleerd hier. Ja. Absoluut. Ik, het heeft te maken met de grote mate van, van onzelfstandig en naïviteit. Ik ontzettend naïef ben ik in een heleboel dingen geweest. En dat heb ik nu heb ik dat niet meer. Nou ja, Henk, Henk heeft, is wat minder op zichzelf gericht geworden... En wat meer rekening gaan houden met de wensen van andere mensen. En dat, ik denk dat dat een heel groot verschil is. Ik denk dat hij gewoon alles niet meer zo vanzelfsprekend is gaan vinden. En dingen meer is gaan waarderen. Uh, het zingen van, vanuit zoals het bedoeld is. Hè? En niet met hubbelen, met doosjes en met hulpmiddelen. Gewoon een sec achter een piano zitten, een microfoon voor je snuffert. En dan vier uur muziek maken. En spelen natuurlijk. En zingen. En uh, dat, dat wordt tegenwoordig ook niet meer gedaan. Want het is allemaal. Het wordt, het wordt, in bepaalde opzichten is het makkelijk. Maar uh, uh, uh, ja, het verdwijnt. In restaurants, het verdwijnt. Met name in Nederland vind ik dat dat verdwijnt. En, en er zijn nog uh, een, een, een, een aantal zaken in, in, in, in Amsterdam die dat, die dat nog uh, af en toe nog. We oh, oh, oh. zijn een hele, er komt een hele ploeg met mensen en die zijn weer een half uur bezig om hun stoel neer te zetten. Dat is echt niet te geloven, niet. ja. Ik ga daar zitten. En... Ja, dan val je naar beneden. De ene avond zul je er meer aan moeten trekken, zoals het heet. als de andere avond. Want de ene avond heb je. Heb je een, een, een publiek wat je. of gasten. Die jou, die, jou, die jou aanvoelen. en dan heb je gelijk een ontspannen sfeer. En de andere, andere avond dan. Uh, dan uh, kost dat meer, meer moeite. En dan ga je soms wel eens wat, uh, wat vermoeid naar huis natuurlijk, omdat je extra energie moet, uh, moet geven eraan. En dat is het verhaal. Maar ja, voor de rest, ach. 68 jaar man. Hij begint net. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed, zegt hij ook altijd. Want ander maakt zich zorgen. Het komt allemaal goed. En ik, uh, ik denk dat het ook allemaal wel goed gekomen is, eigenlijk, als je het vergelijkt met uh, Henk tien jaar terug. En, ach, die grote beroemdheid, die komt misschien nooit, maar One Minute of Fame. Hij was op, uh, in een of andere televisieprogramma met, uh, even denken hoor, met Ries Holvink. En toen was hij heel kort even in beeld. <lacht> Nou, dat was de One Minute of Fame. En daar moet je dan misschien maar blij mee zijn. They won't feel me like you used to do. And I may dream a million dreams. How can they come true? There will never ever be. There will never ever be. There will never ever be. Another you. Ik krijg meteen zin in een glas wijn. Mag het wat zachter. Het was een caro documentaire gemaakt door Roy Herkens. Eindredactie. Sander Bartling. Van Henk de Wit gaan wij naar Martin ten Hoven. Een jaar geleden veranderde zijn leven totaal. Tenhoven 29, hij was hier in Nederland assistent-schaatstrainer van Jong Oranje. En dat was een grote belofte, dat is hier overigens nog steeds. Want wat gebeurde er? Hij kreeg een mailtje. En in dat mailtje stond of hij naar China wilde komen... om daar schaatstrainer te worden. Niet in Peking of niet in Shanghai, maar in de ijskoude stad Harbin. Hij ging en hoe het hem vergaan is daar... Dat horen wij in het door Niels de Jager gemaakte koude start. Ja, so today it's all about you know high quality just get a good feeling on the ice. Die is eh inderdaad hoogwaardige, zo一下感覺. We're gonna do three minutes of easy skating warm up. Samen doen, 3 minuten. Ja? Ja. Let's go. Zo. Is nou niet lastig om alles zo via de talk te doen. Ja. Dan moet je wel even van tevoren even goed over nadenken hoe je dat, uh, hoe je dat aanpakt. En dat is in het begin wel heel erg wennen. Ik wil niet voor je hips en je bodyweight het, En hoe weet je nou of alles wat jij zegt ook echt uh, bij hun binnenkomt? Ja, dat was in het begin. Uh... Vond ik vond dat heel moeilijk lezen. Kijk, een een tolk in China zal niet zo gauw zeggen dat ze het niet begrijpt. Dus uh, ze gaat dan maar gewoon een, een, ja, iets vertellen. Maar toch zie je dan even de twijfeling bij haar van, uh, dat ze het niet helemaal snapt. En dan begint ze toch maar om iets te vertellen. En dan heb ik al door van oké, okay, dan moet ik even ingrijpen hier. Okay, on your right, in 32. Nou, ze hebben hier dus uh, uh, volgens mij op elke verdieping uh, zit een sport. Ja, dus wij zitten op de vierde verdieping, de lange baanschaatsers en dan heb je nog de kunstrijders en de short Dus iedereen die, die heeft zijn eigen, eigen afdeling. Dit was ook een beetje jouw eerste kennismaking met wat je hier te wachten stond. Nou, ze hadden als idee dat ik hier misschien ook wel kon gaan wonen. En dat, uh, toen ik hier binnenkwam uh, was ik er wel snel achter dat, dat dat absoluut geen optie was voor mij. Want het is gewoon oud en uh, het wordt amper schoongehouden. Hier in China, je wist van, nou, ik, ik zou hier als trainer aan de slag kunnen gaan. Ja. Hoe, hoe ging die eerste kennismaking voor jou? Ja, je, je zit natuurlijk midden in een cultuurshock. Dus ik kwam, uh, kwam s'avonds laat aan op het vliegveld. En uh, we werden vanuit het vliegtuig in zo'n busje geduwd waarmee we naar de terminal gingen. En uh, nou, echt als, als, uh, als uh, vee werden we een wagen ingeduwd voor mijn gevoel. En al de Chinezen allemaal heel dicht tegen je aan. En het was allemaal heel, heel druk en uh, mensen roggelen en, uh, en viezigheid. Dus ik, toen dacht ik echt van, nou, dit, uh, dit, dit ga ik echt niet trekken. En uh, nou, dan kom je hier en laten ze je het hier zien. En het is ook allemaal een beetje oud en, en verpauperd. Dus ik, toen dacht ik wel echt van, nou, dit is, uh, ik ga dit even een paar dagen bekijken hier. En dan ga ik vrolijk weer terug. Dat is ook de cultuurschok, dus je moet ja, er Jij willen. dacht echt van, dit worden drie mooie dagen, leuke ja. herinnering ja. om later uh, op terug te blikken. Ja. Maar dit wordt hem niet. Ik denk dit wordt hem niet. <laughs> een van de doucheruimtes. Ja. Nou, je ruikt het al. Ja, het is een zuurige. Ja. Volgens mij zit uh, een WC. Oh. Oh, jezus. En daar ligt de droom <laughs> ja, ja. nog in te dampen. Nou, ja. Maar jou was duidelijk, ik wil hier niet wonen. Ja, dat was heel duidelijk. Uh, dit is een situatie waar ik heel doodongelukkig uh, ga worden. <laughs> ik kan me er iets bij voorstellen. <laughs> Jawel hè. Ja, het is broken. Alleen. Uh... Ja, langzamerhand uh, uh, wen je aan de cultuur, dus de cultuurschok uh, gaat langzaam weg. In die eerste paar dagen al? Ja, ja je gaat op een gegeven moment een beetje over de shock heen en uh, je gaat over het sportieve plaatje praten. Dus van, nou ja, wat, hè, wat ga je hier dan doen en hoe gaat, gaat dat zien? wat zijn de mogelijkheden? Daar werd ik heel enthousiast over. Nou, toen lieten ze een goede woonruimte zien. Ik heb een, een proeftraining gegeven, dus al een beetje, een beetje kijken van, uh, nou ja, wat, wat, wat voor vlees hebben we in de Kuip. En uh, nou, dat was gewoon uh, een mooi plaatje waar, waarin ik heel veel potentie zag. En toen wist je het zeker, ik ga ja. het doen. Ja, dan denk je van, uh, ja, dit, dit, als ik dit nu niet doe, dan doe ik het waarschijnlijk nooit. Dus ik, uh, ik ga het doen. Houd, houd, houd, houd. Hip wel first. Hip first. Yeah. Oké, okay, Latjan. Hip first. The stretch was really good. Het is wel heel goed. de corners you know, Don't forget, at the end of the corner, you, you can make a little more speed. Toen het de Wat is nou het grootste verschil tussen een Nederlandse schaatser en die Chinese schaatsers hier? Nou, echt in Nederland, dan, dan werk je heel erg met uh, nou, de verantwoordelijkheid voor uh, het, het proces en de, en de route die, uh, die je aflegt. Uh, die ligt voor een deel ook bij de schaatser. Dus je, je gaat samen zitten van nou, waar willen we aan werken en uh, hoe gaan we dat bereiken. Ja, dat is hier, uh, uh, totaal niet, uh, zijn ze hier totaal niet gewend. De, de trainer die, die, ja, die moet eigenlijk alles weten. En de trainer die, uh, ja, die moet ook alles dan maar bepalen. En uh, dat wordt dan uh, ja, heel volgzaam wordt dat allemaal, uh, uitgevoerd. En, en hoe gaat het dan als jij als uh, Nederlandse, ja, een beetje democratische trainer... het helemaal overlaat aan de rijder? Hoe reageren ze dan op jou? Ja, Dan staan ze je glazig aan te kijken en dan weten ze het niet. En dan, uh, dan, dan denken ze ook eigenlijk van ja, dat, dat moet jij weten... Vorig jaar in het begin, als ik zou hebben gevraagd van, nou ja, wat denk jij wat goed voor je is, krijg ik gewoon geen antwoord. Oké, okay, so first we're going to look back on the, the race of, of last Zijn uh, last yeah, So the first corner is pretty good. Yeah, uh, we zijn de wedstrijd van uh, vorige week aan het nabespreken en uh, we zijn aan het, uh, ja, aan het uh, de wedstrijd van morgen en overmorgen aan het aan de eerste straat, je weet een beetje in het midden bent met je bodyweight. Zo zit je het voel uit in je boel, with Dat wilde jij Maar dit was een good corner. Natuurlijk, maar noodwille gewoon. Het valt me op dat zeker deze laatste jongen ja, stilletjes je aanhoort en af en toe even instemmend knikt. En dat is het dan ook. Ja, ja, deze jongen, zo uh, waren ze vorig jaar eigenlijk allemaal. Ja, dan zal je veel veranderen. In deze tijd is het heel erg goed. Any questions? Is er een vraag? Nee, geen Die schaatsers die hier uh, voorbij rijden, hoe goed zijn die nou? Nou, dat houdt, niet, dat houdt niet over. We hebben hier uh, dus nu een, uh, een wedstrijd En uh, ja, op de langere afstanden, de nummers zijn de, zijn de Chinese schaatsers gewoon van een uh, niet altijd best niveau. Als je kijkt naar het, het niveau schaatsen in China. Ik zag bijvoorbeeld de 5 kilometer winnaar in, uh, in, uh, van China, zeg maar. Longjiang, Die rijdt 6.41 op de, op de 5 kilometer. Ja, daar word je in Nederland op het NK dus allerlaatste mee. Ja, dus het niveau al geheel in China is gewoon niet te vergelijken met het Nederlandse niveau. Dus dat moet je eigenlijk ook niet willen. Dat moet je eigenlijk niet doen, die vergelijking maken. En uh, leven deze sporters dan helemaal daarvoor? Doen ze alles aan? Ja, je hebt toch wel uh, echt het merendeel van de deelnemers uh, die aan deze wedstrijd meedoen. Die, uh, die, die zitten in een vergelijkbaar sportprogramma als, uh, als mijn groep. Dus die, uh, die gaan uh, twee keer per dag trainen. Die. die gaan niet meer naar school of, of, of zoiets. Of die werken niet. Die wonen helemaal intern, dus uh, ja, hoe laag het niveau ook is, ze zijn wel echt uh, volledig, uh, nou ja, bijna professionals, ja, professionals schaatsen. Dus. dus zelfs als nou, eigenlijk iedereen wel weet dat het toch niks gaat worden, dan nog word je hier van school geplukt en mag je fulltime ja. schaatsen. Nou ja, ik heb vorig jaar een aantal rijders uh, uit mijn groep gezet, omdat ik het daar niet in zag zitten. Ik denk van, nou, dat, hè, dat heb ik ook met de leiders al besproken, van ja, deze hebben gewoon te weinig talent. Dus ik denk van nou ja, die zullen nu wel, uh, als ze nog wel naar school gaan. of stoppen met schaatsen. of naar een, een andere ploeg waarin uh, niet meer twee keer per dag getraind wordt. Maar die kwam ik gewoon van de zomer weer tegen bij ons in het, uh, in de, in het restaurant. Dus die zitten nog steeds helemaal in het sportsysteem. En uh, die worden nog steeds uh, volledig begeleid. Alleen nu in een andere, door een andere trainer. En waarom doen ze dat? Hebben ze zelf niet door dat het uh, niet zoveel zin heeft? Misschien... Heeft, uh, uh, zijn de ouders van die rijder uh, nog ergens invloedrijk en zeggen van nou ja mijn zoon moet, moet erbij blijven? Dus uh, wat er precies allemaal speelt, dat, dat, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat ze in China, ze schieten echt met een, uh, een schot hagel op, uh, op een groep uh, mensen. Dus ze kijken gewoon, we nemen heel veel mensen op en dan hopen we dat er eentje, uh, eentje uitspringt. Ja. Is het is een beetje, een beetje veilig hier uh, zo op je vrouw je, je moet je wel uh, even een beetje rekening houden met de Chinese regels. En de Chinese regels in het verkeer, dat, nou, dat is eigenlijk, er zijn geen regels. Dus uh, survival of the fittest. Hey, oh, oh. Nu kan het nog, want nu is het weer, dan uh, kan ik kan er nog doorheen fietsen. Straks als het echt koud wordt, dan, dan waag ik me er niet meer aan. Maar uh, ik vind het wel heel lekker om uh, gewoon op de fiets naar, naar de training te gaan. En hoe koud is dan koud? Ja, over, uh, over een week of drie, vier, dan is het hier uh, min, uh, min 25. S'nachts soms wel uh, min, min 35. Ja, dan uh, dat is echt heel koud. Kun je hier dan leven? Nou, ik vind het wel echt pittig, moet ik zeggen. Dat, uh, je, gewoon zodra je naar buiten gaat, dat is echt een klap in je gezicht. Wat voor stad is Harbin eigenlijk? Hoe is het voor jou om hier te wonen? Nou ja, je bent uh, wel echt uh, ver weg in China. Het is echt, echt China dit. Ik bedoel, het is geen Peking of Shanghai waar je nog wel veel uh, westerse invloeden hebt. Of waar je in ieder geval uh, veel Engels kan praten. En waar je nog uh, veel toeristen hebt. Dat heb je hier niet. Er zijn hier wel toeristen van de winter. Want dan heb je hier een heel uh, beroemd ijsfestival. Maar dat zijn eigenlijk allemaal Chinezen. Ja, ik, ik moet ook zeggen dat ik in deze dagen... Op, op jou na eigenlijk geen enkele niet-Chinees bent tegengekomen? Nee, als je in de bus stapt, uh, s ochtends uh, tijdens spitsuur... Uh, dan, uh, dan word je wel uitbundig nage nagekeken van uh, wat hebben we hier nu opeens. Martin is bezig met zijn thuiscursus Chinees. doet hij op zijn appartementje op de 21ste verdieping... ...van een van de ontelbare torenflats in de stad. Ik kan me voorstellen dat overdag ben je lekker... Nou, uh, uh, al, ...altijd bezig, altijd druk met uh, je schaatsers, met uh, dingen regelen. Maar hoe kom je hier de avonden of een, een vrije zondag door? Nou ja, dat zijn de, dat zijn de moeilijke momenten... In, uh, ...in dat je hier zeg maar, uh, aan de andere kant van de wereld uh, redelijk alleen zit... Dus dat zijn de momenten dat je. Die, ja, die zijn gewoon minder leuk. Uh, je, je probeert via e-mail, Skype, SMS en zo. Heb je natuurlijk gewoon contact met, uh, met, met allerlei mensen. Want hier zit je echt alleen. Je hebt, ja, heb, heb je vrienden hier in de stad? Nee, nou, ik heb. Ik, je hebt, buiten het schaatsen uh, heb ik niet super veel mensen waar je mee omgaat. Ik heb, wel, ik heb Chinese les. He, dus dat is, uh, daar heb ik wel mensen uh, leren kennen. Ook, uh, dat zijn dan ook vaak uh, he, mensen uit Australië, Nieuw-Zeeland, uh, een keer een Duitser en zo. Nou, daar, uh, daar, uh, he, die zie je dan nog wel eens en uh, hebben we ook wel eens een keer uh, uit eten of even samen wat doen. He, dus dat is, uh, dat is wel leuk, maar dat is ook niet iets wat je, he, wat je dagelijks doet. Dus je sociale leven, je, je, je cirkeltje wordt hier, wel, wordt hier wel veel kleiner. Het verzwegen drama achter de schermen bij de Amerikaanse topattractie SeaWorld. De verborgen charme van ons carnavalsfeest. Dit is Studio Max Live. Nou, als je dan s'avonds alleen in je appartementje zit... Ja, ga je dan nooit te twijfelen van is, is dat het dan allemaal wel waard... Nou, dat zijn, wel, dat, dat zijn ook de momenten dat je denkt van ja, ik ga dit uh, van ja tot ja bekijken. <laughs> en uh, als ik het echt niet meer leuk vind, als ik dit, als ik dit soort dingen niet trek, dan, moet ik, dan moet, moet ik gewoon eerlijk tegen mezelf zijn en dan moet ik er gewoon mee kappen. Er zijn natuurlijk momenten dat, je, dat het gewoon niet leuk is, hè, dat je daar even van baalt. En het zijn ook vaak wel de momenten dat het in de, in de, in de ploeg even een keertje niet loopt of dat je een slechte wedstrijd hebt gehad of zo. 31.9 Armel, Armel, je al. 32.7 Armelje. 2,9. Armeltje. Ik heb dus een, een team manager, dus die regelt uh, alle dingen voor ons, uh, voor ons team. Nou, die moet ik eigenlijk opdrachten geven van ik wil dat je dit regelt, ik wil dat je dat regelt. Dan hebben we de directeur schaatsen, dus die, uh, nou, die gaat over het budget van schaatsen en over allerlei organisatorische dingen. Dan hebben we nog de directeur Wintersport. En daar vallen alle, alle wintersport uh, onder. Uh, en dan boven hangt dan de directeur Sport. Dat is eigenlijk de hoogste baas. Uh, en daar heb ik ook mijn allereerste onderhandelingen mee gedaan. En met wie moet jij zaken doen? Ja, dat ligt eraan wat ik gedaan, uh, wat, wat ik wil. <laughs> Als het over geld gaat, dan moet ik naar de directeur uh, Wintersport. Het gaat natuurlijk vaak over geld, dus daar heb ik het meest mee te maken. Je ziet langs de kant van die baan, je ziet altijd wat, wat mensen staan kijken en zo. Uh, uh, staan ze daartussen dan? Nou nee, want als de, als de sportbestuurders de baan opkomen, dan, dan merk je dat wel. Dan wordt iedereen, uh, iedereen zenuwachtig. Als de, als de echt, uh, Wat gebeurt er dan? Ja, nou ja de, soms gaat er extra licht aan op de baan. Hè. Dus dan de, de, de, de directeur van de ijsbaan die wil ook goede sier maken op de, op de belangrijke bestuurders. Dus uh, er wordt extra goed gedwijld. Uh, dus er gaat extra licht aan. Uh, van de winter hebben we al gemerkt dat de verwarming uh, een paar graden warmer was. Uh, uh, uh, opeens s ochtends kwamen we op de baan en we dachten, hey, het is wat warmer. En toen zagen we een uur later opeens dat alle, alle Bobo's uh, op de tribune verschenen. Dus toen zei mijn assistent al van, oh ja, vandaar. Meestal zitten die sportbestuurders dus niet op de ijsbaan, maar in hun kantoor hier, midden in de stad. En elke week zit Martin hier binnen om te strijden. De ene keer voor een trainingskamp dat beloofd was. De andere keer voor fatsoenlijke schaatspakken of een krachthonk. Maar een half jaar geleden komt er een heel ander, nog veel slechter bericht uit dit kantoor. Toen kwam ik terug van vakantie en uh, toen waren eigenlijk mijn twee beste rijders waren, uh, ja, getransfereerd als waren naar een, uh, een ander team. Het is een ingewikkeld verhaal, maar oorspronkelijk kwamen ze ook uit dat team. Alleen daar reden ze voor geen meter. Dus toen hebben ze uh, ja, de stap naar mijn ploeg gemaakt. Toen zijn ze opeens heel hard gaan rijden. En nu heeft eigenlijk die oude ploeg gezegd van ja, dit is nou ook weer niet de bedoeling. Dat ze dan onze rijders eraf gaan rijden. Dus ze hebben ze weer terug, teruggehaald eigenlijk. Ik bouw iets op. Uh, hè, die, die jongens die komen van de plek 20 naar, naar, naar plek 2 en 3. Ja, daar, daar wil je nu doorgroeien. En als we dit elk jaar gaan doen, dan, uh, dan, dan wordt het nooit wat natuurlijk. Als dus je kijkt naar je eigen schaatsers, hoe, hoe goed zijn die? Ja, dat is ook niet, niet geweldig. Uh, we, we hebben nu een aantal rijders die een beetje rond plek uh, 20 hangen. Die vorig jaar dan uh, een beetje rond plek 30, 40 hangen. Dus uh, ze maken wel, uh, wel, wel progressie. En hoe goed waren jouw rijders waar je tot nou, anderhalf jaar geleden mee werkte? Nou ja, goed, ik werkte in het gewest met, uh, met rijders die ook NK-senioren reden. Dat uh, was natuurlijk assistent bij Jong Ranje. Dus dan heb je uh, te maken met talenten die, uh, nou ja, die ook uh, echt... Uh, ...doorgroeien naar de top in Nederland. Maar die reden toen al een stuk harder. Ja, zeker. Die reden, die reden harder dan, dan de rijders waar je nu mee te maken hebt. You don't want to hurry too much. You know, take your time for your hips and your, your bodyweight movement. Maar is dan dit de stap uit Nederland waar je nou, toch met best wel goede schaters werkte, naar, ...naar China met veel mindere schaters niet een stap terug dan? Nou, zo heb ik dat niet ervaren. Uh, je hebt wel te maken met een, uh, een sportorganisatie waar je in terecht komt. Waarin je gewoon uh, ja, alle mogelijkheden he uh, hebt om alles eraan te doen om die schaatsers beter te laten presteren. Dat is een hele mooie omgeving om, uh, om in werkzaam te zijn. Ja, want ik ben dan een beetje verbaasd als je gewoon kijkt naar... Je hebt minder goede schaatsers. Nou, weet je... Het... Ik kijk dan ook een beetje naar het totaalplaatje. Vorig jaar had ik een aantal rijders die, uh, die zich echt uh, nou ja, in de top van China gingen meten. En zich kwalificeerden voor allerlei uh, uh, mooie wedstrijden. En die rijders zijn nu weggegaan. Dus ik, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik nu in een andere situatie zit dan, dan vorig jaar. Dus als ik zeg van het is een stap vooruit, kijk ik vooral naar de situatie van vorig jaar. En nu ben ik, uh, ik ben absoluut niet tevreden uh, in de situatie waar ik nu in ben beland valt er eigenlijk wel een uh, echt, echt eer te behalen als jij als trainer moet opereren... in dat hele spel van sportbestuurders die ja, met zichzelf en elkaar bezig zijn... en toch niet zo heel erg met de sporters? Nou, dat is wel uh, dat... Ja, eer te behalen. Kijk, als je gewoon je, je groepje sporters hebt... Die um, nee. worden ook gewoon als, uh, ja, alsof, alsof ze aan het kaarten zijn ja. worden die ingewisseld. Nou, daar wordt dus een soort lijn over schreden waar, waar ik dus uh, absoluut niet mee eens ben. Dus dan, is, dan, dan raakt de lol er wel een beetje af. Je hebt hier, uh, vertel je, nou, elke week wel weer opnieuw te maken met... Uh, maar onderhandelingen met de sportbestuurders over schaatspakken, trainingskampen... ...welke rijders je wel of niet in je ploeg kan hebben, over geld. Ondertussen worden je beste schaatsers je afgenomen. Als je dat zo bij elkaar optelt, je zit hier aan de andere kant van de wereld in je uppie. Is, is dat het allemaal waard dan? Ik ben nu wel zo ver dat ik, als de situatie zo blijft zoals die nu is, dat ik, dat ik uh, ja, niet doorga aan het eind van het jaar. Dus er moet wel, uh, er moet wel wat veranderen, wil ik, uh, wil ik nog een jaar verder gaan. Ah, Feestje aanhoud, steenloop. Ik moet wel het idee hebben dat er perspectief is en dat ik uh, door kan bouwen en dat ik kan groeien met de ploeg ook. Ja, als het perspectief nu uh, er niet meer is, dan, uh, ja, dan moet je gewoon eerlijk zijn en dan moet je gewoon, uh, gewoon stoppen. Twee jaar eerder dan gepland. Ja, in principe had ik, had ik natuurlijk een contract voor vier jaar. Maar ik heb altijd gezegd, je bekijk het van jaar tot jaar. Dus ja, in principe heb je, heb je wel de intentie om dat vier jaar te gaan doen. Is het dan niet teleurstellend dat ja, je dan de conclusie moet trekken na iets meer dan een jaar dat je hier bent? Dat het ja, dat toch niet, niet, niet, niet meer oplevert wat je had gehoopt? Nou ja, het, het, het, het is wel een teleurstelling dat, je, uh, dat er dingen gebeuren waar je ook geen invloed op hebt. Kijk, het is bijna politiek uh, wat er of Het is politiek eigenlijk wat er gebeurt. Uh, ja, dat is, dat, is wel, uh, dat is wel frustrerend. I, I, I, I, go, job, job, job. And there you go, take corner. Koude start. Het was een KRO-documentaire gemaakt door Niels de Jager. Eindredactie: Sander Barting. Wij gaan tot slot naar onze laatste verandering: onze vertering. Althans, als wij begraven worden. Als wij begraven worden, worden wij één met de grond. Of is dat eigenlijk wel zo? Rogeria Burgers begaf zich naar begraafplaat Zorgvliet in Amsterdam, waar een kist werd opgegraven, onder het oog van manager Arpad Nesfatba. Hij vertelt aan Rogeria Burgers wat er te zien is als de doodskist opengaat. Laten wij luisteren. Naar ondergronds. Zwarte kraaien brengen de herinneringen rond. Mijn fascinatie is toch de, de dood. Niemand, uh, niemand blijft over. Dat hopen we wel, maar dat is niet zo. En ik vraag me dan altijd af: uh, hoe gaat het daar dan onder de grond? Wat gebeurt daar? Ooit wilde ik een microfoon in de kist leggen om uh, waar te nemen wat er gebeurt als uh, de wormen knagen, die zich meester maken van, uh, van de mens. Van de dode mensen weliswaar. En daarom loop ik hier op Zorgvliet. Tussen die prachtige graven. Om, om uh, die sfeer te voelen van al die mensen die daar liggen. En zo heb ik de beheerder van Zorgvliet gevraagd om hoe het zit. Ik ben Arpad nasatba, hoofd van Zorgvliet. We zijn hier in uh, Zogger rechts op Zorgvliet. Hij haalt het monument af, dat zijn de zware stukken. En dan gaat hij de uh, fundering eruit halen en dan wordt er gegraven. En dan wordt hij gegraven tot aan de deksel van de kist. Elke uh, kist krijgt trouwens als hij wordt begraven ook een nummertje mee. En dat is bij ons is het een uh, nummertje. Dus je kunt altijd zeker weten dat je de goede persoon opgraaft. Onder de grond, in de grond, is heel veel beweging. En een kist kan gewoon schuiven. Die kan door de beweging van de aarde gewoon een bepaalde kant op uh, zakken. En vooral als het dan, nou laten we zeggen, 50, 60 of nog langer geleden is... kan die een heel stuk aan een andere richting uitgeschoven zijn. Waardoor we dan zeggen van ja, is dit nou wel de goede? En daar moeten we zeker van zijn. En vanaf het eerste moment dat hier begraven is, is er altijd een loodje meegegaan. Dus we kunnen dat dan checken in de boeken. De fundering is, wordt opgepakt door de machine. Het is een, een raam en dat wordt dan opzij gezet en wordt weggereden. En zodoende blijft alleen het, het zandgedeelte over en dan kunnen ze gaan graven. Tot op de kist wordt er nu dadelijk de grond weggehaald, hè? Ja. Nou gaan we dus tot aan het deksel. En uh, die wordt afgenomen. En dan vinden wij dus een ruimte waar zand in zit. En in dat zand zitten dus de beenderen en uh, de kleding. Dus het is niet zoals we het altijd op een televisie zien, een mooi skelet. We moeten echt dat met onze handen allemaal uit die, uh, uit die contouren van de kisten halen. En dan wordt er gezeefd. De beenderen blijven op die zeef liggen en het zand valt eruit. En dus zo worden dan alle beenderen... Het zij in een kist gelegd, als we her moeten begraven of als er moet worden gecremeerd. Of in een knekelkistje of in een jute zak. Ruim is dus dat de beenderen naar een andere plek gaan, naar een verzamelgraf. Het gebeurt ook dat mensen zeggen van we willen graag alle resten uh, gecremeerd hebben. Hoe iemand gevonden wordt daar in dat graf, wat gebeurt er? Men wordt begraven op een diepte waar geen worm of dat zit. Dat denkt men altijd, maar dat is gewoon niet waar. Onder de 30, 40 centimeter is er niks. Men verteert door de bacteriën die al in de persoon zitten en op de persoon zitten. Het begint met de zachte weefsels en dan op een gegeven moment komen de zuren van de planten en de wortels... en het water, de grondwater. Die gaan dan de beenderen aanpakken. De kist... Heeft zuurstof bij zich. En door die zuurstof kunnen die bacteriën goed gaan nou, menigvuldigen samen met natuurlijk het stoffelijk overschot. Al na gelang de tijd vordert, drukt de grond drukt zich in de kist. Hè. Want de kist heeft natuurlijk kieren. De deksel zit er wel op met schroeven, maar die grond die drukt zich er doorheen. En ook doordat er grondwater komt, er regenwater. Dus aldoende stroomt het graf vol met zand. Het duurt ongeveer vier jaar voordat het zover is. En dat kun je eigenlijk aan het graf zien. Bij graven zie je op een gegeven moment dat het aan het inklinken is. Hè. Dat het aan het inzakken is. Dus het gevolg is dat op een gegeven moment de hele kist vol ligt met de beenderen en zand. En natuurlijk de kleding. Dan blijft het zo jaren liggen. En in die tussentijd worden de beenderen gewoon ja, steeds brozer. Het kan ook anders zijn dat je heel veel medicijnen hebt gehad of dat men, en dat was vroeger dan zo... dat men al lichamen heel goed ging verpakken in, uh, in plastic. Dat is nu verboden. Maar ja, als het luchtdicht is afgesloten, dan uh, verteer je bijna niet. Toe. In het geval een lichaam niet goed verteerd is... dan uh, worden de lichamen uh, toch uit het graf gehaald. gaan ze in een andere kist. Het plastic wordt verwijderd. We brengen het naar een, een bepaald vak op onze begraafplaats... waar we het lichaam opnieuw begraven. Nou, toch te laat uh, verteren. En dat, uh, dat kan als je dat dus in een ruimte doet waar veel zuurstof is. We hebben een plek, een kelder. En daar liggen we dan uh, deze lichamen uh, neer. Ja, dan wachten we nog enkele nou, tientallen jaren. Op de bodem van die kelder liggen dan... Uh, organisch materiaal. Je kunt ook bacteriën kopen... die je erbij kan strooien... zodat het allemaal sneller kan verteren. Maar dat in plastic, hè? hoe moet ik me dat voorstellen? Wat, wat, wat, wat komt eruit? Het ziet er niet mooi uit. Het lichaam is niet te herkennen. Het is, ja, het is, een beetje, het is aan het verweken. En het, en het ruikt ook niet lekker natuurlijk. Het kan dus wezen dat er uh, mensen in water begraven zijn. Hè? Dus in grondwater heb je dus een lichaam dat ook eigenlijk is ingepakt, maar dan door water. Dat heet een apokrier uh, lichaam. Dus die is aan het verwassen. Ja, en die moet eigenlijk hetzelfde traject hebben. Die moet dan uh, ook uh, uh, nog een keer een hele lange tijd uh, aan zuurstof en bacteriën blootgesteld Tien jaar is de wettelijke grafrust. Men gaat ervan uit dat of na vijf jaar het lichaam al grotendeels verteerd is... ...behalve natuurlijk de beenderen. En die moeten dan na tien jaar worden herplaatst in een uh, verzamelgraf. Wat heeft u zelf meegemaakt aan wat u heel erg vreselijk vond om te zien? Want u, u bent degene die dit wel ziet. Dat zal uh, vreemd klinken, maar ik heb daar geen uh, nare gevoelens bij. Want daar liggen de lichamen voor. Ze liggen om opgenomen te worden in de natuur. Het erge is als iemand leeft en zodra iemand dood is... dan is er eigenlijk geen, geen ellende meer. En nu gaat het lichaam moet gewoon zijn weg terugnemen naar waar het vandaan komt. En daar is namelijk geen pijn bij en geen lijden bij. Het is gewoon een lichaam dat wordt opgenomen. Alleen in welk stadium, ja, dat is afhankelijk van het moment dat je hem opgraaft. Ondergronds. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Roginean Burgers. Techniek Henk Hendricks, eindredactie Ottoline Rijks. Volgende week op de laatste zondag van de themamaand... over verandering, de documentaire O Aleppo. Over de gruwelijke veranderingen die zich hebben afgespeeld... in deze Syrische multiculturele stad. Volgende week ook een gramofoonplaats die niet meer bestaat... maar toch wie die wij toch weer kunnen horen. Dat is ook een bijzonder. We houden ons ook bezig volgende week met het taalniveau van de MBO-studenten. Wat moet veranderen om hun goed te laten lezen en schrijven? Want daar lusten de hanen geen brood van hoe of dat zij hun taal beheren. En volgende week ook een ecstasy-trip op de radio. Dat wordt wat. Hier is zometeen de sport. Eerst het journaal. Dag, luisteraars. Dag, Interland voetbal op radio 1. Dinsdag om half negen. Een overwedstrijd. kan er een kans komen, zeker. En die scoort. Ongelooflijk, maar waar? Van een goede avond. Nederland, Columbia. Ruimte om te schieten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En al eens langs de lijn. Dinsdag om half negen. Radio 1. Het nieuws.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 Vanavond in Cairo Brandpunt. De ramp na de ramp. Aart Zeeman over het gevecht om de zwaarst getroffenen op de Filipijnen te bereiken. En hoe raakte een Haagse moeder en zoon betrokken bij de grootste cyberbankroof aller tijden. Dat en meer in Cairo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Ervaar zelf waarom Univ de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univ.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1.